Sit van der Linde met het NOS-journaal. Gemeenten mogen stoppen met het tellen van de stemmen als vrijwilligers te moe zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vannacht signalen gekregen van gemeenten dat stembureauleden oververmoeid raken. Het ministerie wil dat het telproces zorgvuldig verloopt. Burgemeesters mogen besluiten om voor nu te stoppen met tellen en de komende dag verder te gaan. De uitslagen van de provinciale en waterschapsverkiezingen laten deze keer langer op zich wachten. Volgens persbureau ANP heeft zeker één gemeente besloten om voor nu te stoppen met tellen en dat is Diemen. In de meeste gemeenten zijn er inmiddels wel uitslagen en de boerburgerbeweging is op veel plaatsen de winnaar. In Teurbergen in Overijssel krijgt de partij zelfs bijna 60% van de stemmen en in Os stoot de partij de SP van de troon. In Drenthe, Flevoland en Zeeland zijn alle gemeenten klaar met tellen. Op provincieniveau is de BBB overal de grootste. De uitslag van de waterschapsverkiezingen laat wat langer op zich wachten. De Unie van Waterschappen komt morgenmiddag met een voorlopige uitslag. De coalitiepartijen moeten volgens Caroline van der Plas serieus met haar partij onderhandelen. De boerburgerbeweging staat volgens een Ipsos poll op 15 zetels in de Eerste Kamer en zou daarmee een machtsfactor van betekenis zijn. De coalitiepartijen willen volgens premier Rutte verantwoordelijkheid nemen. Hij verwacht dat ze voorlopig gewoon door willen met het kabinet, al durft hij niet te voorspellen of zijn ploeg de rit zal uitzitten. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat is. Dat zegt BBB-partijleider Caroline van der Plas... in reactie op de monsterzegen van haar partij. Van der Plas was euforisch over de winst. Mensen hebben hun stem laten horen. En hoe? Het weer nog. Vanuit het westen regen. Het is tussen de 0 en 5 graden. De dag begint nat, maar in de middag is het droog. Vooral in het zuidoosten is er zon en het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 is de jacuzzi van de vak alweer vergeet. 1K en ik tover de 10. Ik hoef daarvoor niet naar Bali, je die onzin gezien. Money stekken stekken is de kwaliteit van ons team. Ik ga dikke je kan het aan mijn shirt of Gucci -riem zien.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 winter coat burning all the letters she wrote I say away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 Ik wil oh, nog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 like you